ja Ik wil helemaal niet geholpen cool worden. <laughs> ik, ik heb gewoon, gewoon echt... Het, uh, dit moet ik doen gewoon. Uh. Nou goed, dat zal een mooi gebaar zijn met de kerst, weet je. Niet uit eten gaan, maar gewoon iets doen voor je medemens. Ja. Nou goed, ik zal zeggen, uh, doe voorzichtig met vuurwerk. Ja, Als je Een niet. Want voor ik je weet, dan gaat het fout. En we spreken elkaar volgend jaar weer. Tot volgend jaar. Prettige wisseling. Bye. Hoi, bye.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 Kamil Eurlings heeft voor het eerst openlijk zijn excuses aangeboden... voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. De oud-minister en het IOC-lid betuigt spijt in een interview in NRC. Eurlings zegt lang over de mishandeling te hebben gezwegen... dat hij de publieke impact daarvan heeft onderschat. Hij biedt excuses aan aan zijn ex-vriendin... het Internationaal Olympisch Comité, sportkoepel NOC-NSF... alle Olympische sporters en het Nederlandse publiek, zegt hij in de krant... Twee jaar geleden deed de ex-vriendin van Eurlings aangifte omdat hij haar had geslagen. De oud-minister trof een schikking. Hij heeft een onbekend bedrag betaald aan het OM, waardoor hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Voor honderden banen in de psychiatrie zijn geen vaste krachten meer te vinden. Deze maand stonden er 663 vacatures open voor psychiaters. Vooral GGZ-instellingen zitten met de handen in het haar. Toch zijn er in Nederland genoeg psychiaters opgeleid, zo'n 3700... Probleem is dat ze niet willen werken op de plekken waar de vacatures openstaan. Oud vakbondsman Arie Groeneveld is overleden. Hij was in de jaren 70 en 80 het gezicht van de Nederlandse vakbeweging. Hij was bestuurder bij de Metaalbedrijfsbond en de Industriebond NVV, een voorloper van FNV. Arie Groeneveld is 90 jaar geworden. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over het land. Vanmiddag wordt het geleidelijk droog, maximaal tussen de 10 en 13 graden. En er waait een stevige wind. Morgen, oudjaarsdag begint regenachtig. Later, vanuit het noordwesten droger. Wel blijft een bui mogelijk. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Before, in my imagination, I've held you tight, my love, in all my fantasies. Now you're reality. I believe in miracles. Yes, we have met before in all of my dreams. I'm gonna dress you up in white make you the queen of the night we'll be the 30 december, bijna einde jaar. De laatste uitzending, Ben, van, uh, van dit jaar. Ja, van Goedemorgen Zandvoort. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. <laughs> dat bedoel ik. <laughs> um, naast mij zit Gede Rutte, Goedemorgen. Ja, goedemorgen, ik ben Zonneveld. En wij gaan dat samen presenteren. Jacques Jozef Duinmeijer houdt de regie, de techniek en heeft ook de muziekkeuze gedaan. Waarvoor dank. Gert van Kuik en jij natuurlijk hebben ja. de redactie gedaan. En jij hebt natuurlijk ook de eindredactie Gede Rutte. Koffie zal je deze keer zelf moeten pakken, maar je bent van harte welkom. Wat gaan we allemaal over praten? Nou ja, we, gaan, uh, we hebben eerst. Uh, uh, het eerste onderwerp is uh, Joop Van Nes al bij ons aan tafel. En wij gaan samenwerken in het programma Goedemorgen Zandvoort. in, uh, met, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. met de Zandvoortse Courant. En uh, daar gaat Joop uh, alles over vertellen met ja. jou samen, uh, Ben. Daarna krijgen we uh, de PVV. Want de PVV gaat. Uh, PVV Zandvoort uh, gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort volgend jaar. Marco Deen is. ...is hiervoor aanwezig. En wij sluiten het eerste uur af met Volkert Bloemen... ...voorzitter van de nieuwe stichting uh, Zandvoorts Museum... ...want die is uh, gaat verzelfstandig worden per 1 januari 2018. Nou, dan gaan wij het uur afsluiten met uh, nieuws. En dan beginnen wij in het tweede uur met Milo Gerritsen... ...van de Zandvoortse nieuwjaarsduik. Ik zie hier de 59e, ja. dus dat wordt nogal wat. Uh, pastoor Bart Putter houdt de jaaroverdenking om vijf voor half twaalf... En dan het grote spektakel met loten. De hoofdprijzen moeten getrokken worden. <laughs> en de weekprijzen moeten worden, getrokken worden. Peter Tromp en Minuun komen dat doen. Ja, spannend. Tegenover mij zit uh, Joop Van Nes. Welkom. Dankjewel. Gerry, ja. Ben. Joop, wij uh, gaan samenwerken met de Sandserse Krant. Ja. En uh, ik doe daar een beetje aan mee. Nou, uh, een beetje. Uh, beetje. <laughs> uh, aan, aan, aan, het, aan de stellingen-sessie. We hebben. Uh, gesproken met elkaar hoe dat allemaal in elkaar zit... en er staat een stuk in de krant... hoe het ja. in elkaar zit, maar het is toch wel handig... om het eens uh, gewoon over de radio... lekker uit te leggen. Uit te leggen. Ja. Um, er zijn een aantal stellingen bedacht... waarvan er... twee verstuurd worden aan alle partijen. Ja, per keer. En dan? Nou, het zijn tien stellingen. Uh, daarvan komt elke week een stelling... met reacties van de... politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... in de krant... En elke tweede week, dan komen de twee, eh, er komt de tweede stelling en dan komt bij de radio wordt dat gepresenteerd en dan gaan we twee partijen uitnodigen en die worden door loting aangewezen eh, om aanwezig te zijn en eh, ja we en hopen dan op een discussie die nou. stelling hè? Ik heb er nu twee gelezen. Ja. Um, zijn alle stellingen bekend bij de politici of krijgen zij nee. per 14 dagen twee stellingen? Ze krijgen per 14 dagen twee stellingen. Uh, het zou te ver gaan om nu al alle tiende stellingen te gaan... Uh, ja. Heel goed voorbereiden. <laughs> <laughs> ja, maar vaak ben je het misschien ook nog wel vergeten, weet je veel. Ja, ik heb ja, geen ja. idee natuurlijk. Maar uh, we doen per twee weken doen we twee stellingen. En dan, zoals ik zeg, elke week eentje in de krant. En de volgende week uh, alle twee uh, via de radio. De twee eerste stellingen die zijn nogal uh, uh, redelijk uh, om iets op te poren, heb ik gezien. Ja. Waar komen die stellingen vandaan? Ja, we hebben ze gewoon uh, met een redactie verzonnen. Uh, we zijn in eerste instantie zijn we met de redactie van Goedemorgen Zandvoort en de Zandvoortse Krant zijn we bijeen geweest. Daar hebben we plannen besproken, wat er gebeuren moet, wat we willen gaan doen. Uh, toen hebben we ook verzonnen om uh, stellingen te gaan maken. En de tweede sessie, en daar ben jij ook bij geweest... Uh, hebben wij de stellingen vastgesteld? Ja. En uh, Zo uh, gaan wij eigenlijk verder. De stelling komt aankomende krant uit. Ja, de eerste uh, stelling. De eerste, eerste uh, week. Ook, in week 1 van, ja. van 2018. Ja. We hadden het even over het tijdpad hebben, want het gaat uh, 10 weken duren. Ja. Dat betekent dat in week, zal ik zeggen in oneven weken. Nee, elke week komt de elke stelling week uit. in de krant. En, en in elke twee, twee weken. Twee, weken. vier, zes. In even weken. Tien. Op de radio. Ja, ja. ja. Dat is correct. En dan hebben we ook nog aan het einde op uh, 17 maart is dat. Dat is zaterdag 17 maart. Uh, wordt Goedemorgen ja. Zandvoort volledig, staat volledig in het teken van een, een lijsttrekkersdebat in het raadhuis, in ja. de raadzaal. Dat gaan wij met z'n tweeën ook presenteren. En dan 21 maart, uh, nee, 19, 19 maart is een openpaarddebat in uh, Theater de Krocht. Waar iedereen uh, aan, aanwezig mag zijn. Uh, vragen mag gaan stellen. En uh, misschien in een debat kan gaan met uh, lijsttrekkers. Ja, en dat, ook dat gaan wij dan presenteren. Ja, die, uh, het, uh, die stellingen die worden dus. We krijgen, eerst krijgen de politici de stellingen. Daarna komen ze in de krant. Ja. Uh, die stellingen zijn niet gericht op partijprogramma's. Maar die zijn zandvoort gericht. Ja, inderdaad. En we zouden er misschien nog wel een x aantal andere kunnen verzinnen. Maar we hebben volgens ons de meest... Uh, belangrijke... De, de meest belangrijke stelling hebben we verzonnen... denk ja. ik. Ja, parkeren ja. komt voorbij... Ja. de plein komt voorbij... Ja, alle uh, belangrijke zaken. De raadsleden komen voorbij... woningen komen voorbij. Dus er zijn toch wel dingen die... Uh, die de Zandvoorters raakt. Ja, die, die wel leven onder de Zandvoort, ja. denken wij. En uh, aan de hand daarvan... en de uh, antwoorden van de partijen... Uh, kan men, de kiezer in Zandvoort... kan dan... Uh, uh, uh, zijn eigen gang gaan... En uh, misschien een, een andere partij moeten kiezen. dan hij normaal gesproken gewend is om te doen. Ja. ja um, voor de duidelijkheid over de twee debatten. Sa het zaterdagdebat is uh, van 10 tot 12 uh, uh, vanuit de raadzaal in ja. Zandvoort. Is niet de openbaar trouwens. publiek is welkom. Maar, maar mag niet inspelen. Ja, juist, inderdaad. En dan maandag. Uh, proberen wij alle lijststekkers in uh, de krocht te krijgen. Daar. Uh, uh, kan men gewoon een vraag stellen aan. Uh, vraagsteller ja ja ja is dat handig om als je daar naartoe gaat een beetje voorkennis te hebben dat lijkt mij wel uiteraard en dat zou je dan aan de hand van deze stellingen kunnen gaan doen ja dus je bouwt hier eigenlijk al een beetje <coughs> pardon een beetje kennis op naar de richting die je zou willen gaan kiezen ja. Je kan de stellingen lezen, je kan de uitleg... Over... Ja, maar ik zeg al, er zouden meer stellingen mogelijk zijn. En men kan dus ook vragen stellen buiten de stellingen om. Dat is helemaal geen probleem. Nou, Mogen dus... mensen eigenlijk nog een, eigen een, een, een, een andere stelling inbrengen, eventueel Joop? Nou, buiten dit zou, die tien, zeg maar. Dat zou misschien kunnen daar. En dan, is wel dan zou je daar een ja. mooi debat over kunnen houden. Ja. Ja, in, maar we zijn natuurlijk wel gebonden aan een bepaalde tijd. Dus ja, het moet een waar. uitgebreid debat zijn. Ja. Ja. Uh, en het moet uh, overzichtelijk zijn... Dus uh, daar gaan we het een en ander nog over op papier zetten. Ja. En de eierwekker van uh, meneer Kuip. Ja, die is heel belangrijk. <laughs> <ja>. <laughs> nog even over de tijd. Hè. Uh, wij uh, zenden dus elke tweede week uit uh, voor de radio. Ja. In Goedemorgen Zandwoord. Dan is het tijdsblokje is van tien over elf. het normale politieke tijd. Een tweede uur. Een half, een uur. half uur. Tweede ja, uur. Ja. Zeg maar. En dat kan dan eventueel nog uitlopen ja. tot twaalf uur. Maar in principe is het dan ja. van tien over elf tot tien over half ja. twaalf. Dat is En ik de tijd. hoop echt van harte dat, uh, dat er uh, een, een kleine discussie ontstaat. Uh, dat is altijd wel interessant. Uh, dat ligt ook natuurlijk aan de vraagstelling die, die we gaan doen. Ja. En, uh, ja uh, luister dus, zou ik zeggen. Oh ja, um... Die discussie die komt denk ik vanzelf wel op gang, want als je een stelling neemt en de beide uh, heren of dames zijn, zeggen, uh, we zijn het ermee eens, dan uh, ja, is de vraag uh, waarom. Dan heb je en het ja, ja. En ja. Dan kan je dus ook uitleggen ja. hoe je erover denkt. En misschien ja. dat je dan nou een beetje je partijstellingen erin kan Ja, het, het, kan, het kan ook zo zijn natuurlijk dat, uh, je weet nooit welke partij de volgende keer aan de beurt gaat komen. Nee, dat komen. weet je niet, nee. Uh, of dat in een uh, partijpolitiek past of niet. Of dat in een, uh, in een programma past of niet. Ah. Uh, dat merken we wel. En dat is juist het leuke van die loting. Ja. Elke ja. tweede week, dus uh, tijdens de Goedemorgen Zandvoort-uitzending gaan we loten. De partijen die ingeloot zijn, dus die de volgende keer gaan komen, doen niet meer mee. Nee. Die al geweest zijn, doen ook niet meer mee. En uh, we zullen alleen op het eind als een bepaalde partij, en dit noem ik echt uh, queer, inderdaad mee gaat doen. Dan zullen we de laatste uh, uitzending, zullen we er drie hebben. Ja. Want er zijn er elf, uh, elf partijen die mee gaan doen. En dat is nog de vraag. Uh, ik heb dat geprobeerd we niet, via de ja. Griffie uh, iets meer duidelijk te krijgen over deze partij. Uh, ik weet waar ze voor staan. Uh, maar ik heb, uh, heb ze nog niet kunnen bereiken. Ik heb een website gevonden in Amsterdam van een lijsttrekker daar van hun. Want ze doen in Amsterdam ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ik heb daar gemaild. Ik heb, uh, dat is twee weken geleden gebeurd. Anders, dat moet nog steeds komen. Hm. Dus dat is, moeten we nog eventjes uh, een kleine slag om de armen houden. Die richting op. Okay. Ja, Je zegt 11 ja. uh, uh, partijen. Uh, we hebben 17 stoelen. Ja. <totie> ja, dus is er voor een wondering dan? Ja. Ik, zie, zie jij echt dat er uh, uh, zonder partijen te noemen, denk van nou ja, dat, uh, ja, dat, denk dat ik wel. gaat veel zetels krijgen, dat gaat ja, minder zetels ja, krijgen? Ja, je kan het wel veel elf partijen. Je, je kan het wel enigszins inschatten denk ik, hoe dat dan gaat gebeuren. Uh, als je nou ziet dat deze periode twee partijen zijn die in de raad zijn gekomen door een restzetel. Dan zal dat volgende keer wel wat meer zijn denk ik. Of minder, juist. Is het nog nooit zoveel geweest nu, dit jaar? Is Elf? Niet ik durf het niet te zeggen. Ik denk het ook niet. Nee, nee, nee. nee. Het is, is veel. De spoeling wordt dun. En die naar gaande, maar dat moet een landelijke discussie zijn, denk ik... ...vind ik dat er een, een, een, een quote moet zijn, een, een, een, een, een drempel, drempel, drempel moet zijn, een kiesdrempel. Ja. Ja. Uh, dan weet je waar je aan toe bent. Nou, ik weet dat in Duitsland hebben ze wel een kiesdrempel. En uh, bij de laatste verkiezingen was één partij die stond op uh, 5,2... En 5 is de drempel. Ja. En aan het eind van de verkiezing was 4,8. Vag. daar hoor. En dan heb je ook dat gezeur niet met, met, ja. uh, met restzijden. Nee, nee, klaar. Maar ja, goed, de um, andere kant is dat iedereen nu kan, uh, kwijt kan wat hij wil. Ja, zeker. Uh, of je nou daar alleen zit. Of je dat zou kunnen, hè. Ja het, is, ja, het is een discussie, maar. Ja, denk ik. ja. ja. ja maar dat moet je landelijk voeren die discussie. Ja, daar kan je niet naar plaatsen. Ik denk dat het duidelijk is. Kort gezegd. Stelling in de krant. Iedere, Twee week. Weken, iedere week. Twee weken discussie, even weken. Vanaf tien over elf tot uh, iets over half twaalf. Tijdens Goede Morgen Zandvoort. Tijdens Goede Morgen Zandvoort. Eén Hotel Hoogland. Juist. Westerparkstraat. En dan rest ons nu, ja, sommige mensen noemen dit het Waterloopplein. Dat vind ik ook wel grappig. Maar het blijft <laughs> gewoon de Westerparkstraat. Hè? Ja. <laughs> en Waterloopplein. Iedereen dus weet, is ja, Waterloopplein. Maar iedereen ja. weet het wel. Watertorenplein. Prachtig. Jo, prest ons dan Ja, looping. wacht even, wel, oh, hebben we... even. de eerste oh, ja, twee, nog... de eerste nog twee stellingen. Even ja. uh, de eerste stelling die we aan ze gezonden hebben: dat is. gaat over kwaliteit van het gemeentebestuur. Dan is de stelling. de Zandverse politici zijn een toonbeeld van uh, professionaliteit. Daar kan op geschoten ja. worden. Ja. Dat is en dan de tweede gaat over het, het Waterlo... Nee, Watertorenplein. En dan, en dan zeg, zeggen wij... Het genomen raadsbesluit over het Watertorenplein moet heroverwogen worden. En dan is de subtitel... De raad moet opnieuw een besluit nemen. Pittig. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou. Dames en heren, politici, denk daar eens over na. En uh, luisteraars, denk daar ook eens over na. Ja, ja. Is het leuk om een reactie van luisteraars... Uh, in te... Nou ja, misschien is het leuk als er tijdens die uitzendingen mensen hier naartoe komen... om eventueel een, een mening te geven of een discussie met, met, de, met de politicus aan te gaan. U hoort het, u bent van harte welkom. Ja, absoluut. absoluut. Ik zie daar een heel mooi zakje liggen. Ja. En onder toeziend oog van Gerry Rutte gaan wij daar uh, loodjes aan trekken. Wie gaan we dat laten doen? Uh, ik, ik wil eerst... Uh, zitten er namen Hoeveel? in of zitten er nummertjes in? Er zitten partijen in. Dan mag uh, Gerry. De eerste twee. En nog eventjes uh, aangaande dat kweer. Mochten we nu uh, de queer trekken, dan houden we die. Uh, nemen we in ieder geval een, een reserve eruit. Want als ze die meedoet, dan kan die reserve dan komen. Oké. Okay. De eerste. De PVV. Hey. Nou, Marco, hey. is het hey. <laughs> nou? <van? laughs> ja, prima. Ja. Volkomen toevallig. De tweede. <coughs> Sociaal Zandvoort. Nou, Sociaal, Sociaal Zandvoort en PVV zitten hier in week 2. Ik denk dat het een mooie combinatie is. Dat is heel ja. leuk. Ja. Nou uh, heren en dames, de stellingen die, uh, zijn duidelijk. Die zijn ook toegezonden. Bereid u voor en kom bij ons langs. Uh, u bent op, van harte welkom. tweede ja. week van januari. Joop, ontzettend bedankt voor het Dankjewel Joop. Ja, graag We gaan gedaan, jou uh, uh, de tweede week ook weer zien. En spreken. En spreken. En eigenlijk laten we het overkant spreken. Dat is het mooiste. <laughs> Dankjewel. Dankjewel Joop. Een mooie uitzending vind ik. Dankjewel. Dankjewel. ik je het weet is het uh, maart en dan moet het weer ja. gebeuren in onze Zandvoortse uh, gemeenschap. Wij hebben om de zoveel weken, eigenlijk bijna elke week een nieuwe partij, want er zijn er zoveel. En tegenover mij zit een Marco Deen van de PVV. Marco Deen, welkom. Goedemorgen. <lacht> dankjewel, dankjewel. dankjewel. Uh, We hebben je even moeten zoeken, maar toch <lacht> gevonden. <lacht> ja, ja, toch, toch weer gevonden, ja. ja. Uh, het heeft uh, ongeveer twee verkiezingen ja. geduurd voordat uh, de PVV besloten heeft om in meerdere gemeenteplaatsen mee te gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe komt dat zo? Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo lang bestaan, maar natuurlijk ook nog niet. Hè. Sinds 2006 is pas de PVV ontstaan en dan uh, zie je daarin een duidelijk uh, traject verschijnen eigenlijk het normale uh, proces dat je als eerste je provincies op orde gaat stellen nou, dat is gebeurd uh, op die wijze kun je meedoen aan uh, uh, uh, het kiezen van de, tweede, van de eerste kamerleden ja. dat is stap 1 geweest en uh, nou, nu hef, hebben we besloten vanuit Den Haag dat we aan zoveel mogelijk gemeenten mee gaan doen, nou dat zijn er gelukkig uiteindelijk 30 geworden ja, dertig, dertig ja, ja, ja prachtig ja. Um, je haalt het aan Eerst de Staten en je bent de Staten. Hoe lang ben je al Statenlid? Ja, nou, ik ben eigenlijk een beetje wisselend Statenlid. Ik ben begonnen twee jaar geleden als uh, duo-commissielid, heet dat in de uh, provincie. Dat is eigenlijk vergelijkbaar hier met uh, buitengewoon raadslid. Ja. En uh, zodoende al wat kunnen, kunnen proeven en snoepen van diverse commissies. Hè, om zo een beetje kennis te krijgen met het politieke vak. Uh, daarnaast hadden wij uh, lange tijd een, een zieke collega binnen onze fractie. Die heb ik een poos uh, bijna een jaar lang vervangen. Uh -huh. als, als statenlid. Uh, helaas is deze persoon uh, deze maand uh, komen te overlijden. Okay. ernstige ziekte. Ja, dat is, dat is vreselijk. Maar uh, ja, zodoende betekent dat nu weer wel dat ik uh, in de eerstvolgende PS-vergadering... op uit mijn hoofd 12 februari weer wordt beëdigd als, als statenlid. Dus ja. Terug naar het begin. Wie ja. is Marco Deen? Wie, wie is Marco Deen? Nou, daar zit hij, ja. Uh, nou, ik ben uh, geboren en, en getogen in Haarlem. Ik ben 49 jaar. Twee zoons. En ik woon sinds 15 jaar nu in, uh, in Zandvoort. Ja. En uh, ja, altijd eigenlijk uh, betrokken geweest in de uh, casinowereld, Altijd mijn werkzaamheden gehad. En nog steeds. En uh, daarnaast dus na twee, drie jaar geleden eigenlijk echt politiek geïnteresseerd geraakt. Um, zodoende gereageerd op een, uh, op een uh, ja, aanvraag van de PVV uh, om mee te doen aan de provinciale verkiezingen. Daar heb ik destijds op, uh, op gereageerd. En uh, nou ja, en nu zitten we hier in uh, in Zandvoort. In Zandvoort. Ja. ja, ja, ja. ja dat kan, het kan ben raar je lopen. je bij het casino hier in Zandvoort werk, werkzaam? Of in nee, ik heb ooit wel bij Holland Casino gewerkt. Okay. Maar nu uh, al lang niet meer eigenlijk. Mm -hmm. En, en ja, doe nog veel ook als consultant. En, en op andere vlakken op casinogebied. Maar je hebt ja. veel werk aan de provincie. Uh, neem ik aan. Nou ja, oh, dat, ja. Wordt, dat wordt schromelijk onderschat. En dat zie je natuurlijk ook wel uh, nu in de media verschijnen. Ja. Dat uh, zowel provinciewerk als ook gemeenteraadswerk. Ja, dat, dat vergt best wel wat tijd. Ja, mits je het ja. goed wil doen uiteraard. En dat, en dat willen we. Ja. ja. Hoeveel, ja, hoeveel ja. tijd ben je kwijt aan uh, nou, als als statenlid? Nou, als statenlid, als ik zeg, uh, gemiddeld staat daar zo'n 10 tot 16 uur per week voor. Nou ja, dat is toch Het stop. gaat natuurlijk over stop. dingen die, uh, die ja. de hele provincie ja, ja, ja. Uh, verspreiden. Ja. Uh, gevraagd voor de PVV. Waarom uh, PVV? Nou, omdat ik me voor, voor het uh, groot gedeelte, laten we zeggen, 80, 85 procent heel goed kan vinden in de standpunten van de PVV. Mm -hmm. En uh, aangezien ik nog nooit een partij heb ontmoet waar ik me 100 <laughs> achter kan scharen, <laughs> <laughs> uh, ga je keuzes maken. En dan, uh, dan is dat voor mij heel duidelijk geweest. Uh, ja, de PVV is de partij waar, waar ik uh, wat voor wil betekenen. Maar, maar, maar ja. je, je voelt je dat thuis, daar wil je wat voor doen. Dat Absoluut. Vervolen, ja. Ja. Er zijn niet meer zoveel mensen die iets willen doen in de politiek. Nee, sowieso partij, al niet. He? Nou, ja. precies, sowieso al niet in de politiek. Maar dan is de PVV altijd toch nog wel een, een, een status apart. Dat is nog, altijd nog wat lastiger. En ja, ja, dat, ja. dat blijkt ook, uh, ook nu weer tijdens uh, het, ja, het proberen te krijgen van, van kandidaat-raadsleden. Dat, dat is niet eenvoudig. Je moet daar heel secuur mee, uh, mee omgaan. En uh, de aanmeldingen ja, die zijn niet enorm. Nee, nee. nee maar... Nee, nee. Um, maar dat kan, wel, komen, wel, dat kan nog komen, hè? Tuurlijk tuurlijk kan nog komen en we staan er nog steeds voor open. Dus, uh... wel, wel in het Zandvoorts is uh, afgelopen verkiezingen gezien... dat het aantal PVV-stemmers uh, ongeveer 600 meer was... Als, uh vier jaar daarvoor. Dus de achterban groeit. Fantastische ontwikkeling. Ja. Um, alleen dan jammer dat je weinig kandidaten krijgt. Ja, precies. Uh, Hoe verrijf je dus... er nu? Nou, dat, dat laat ik nog een beetje in het midden. Daar komen we in de eerste helft van januari mee, uh, mee naar buiten. Evenals met ons volledige partijprogramma. En ook de, de raadsleden zelf. Uh, laten we nog heel even in de luwte tot dat moment. Dat, is een, uh, dat wordt eigenlijk een landelijk moment neem ik aan uh, waarin het wordt vrijgegeven. Dan uh, komen alle, alle gemeenten ja. Kandidaten de raadskandidaten in één ja. keer erbij. Exact, dat is denk ik de, de politie van de PVV. Ja, dat is op dit moment de, ja? de status zoals ik het heb begrepen in ieder okay, geval. Ja. Dus uh, ja. we laten die mensen nog even... Alhoewel, ik kan natuurlijk best al de naam van Ronald van Tichelen noemen. Ja, die, want die is al lang geweest. En die ja. heeft hier ja. al gezeten. Hè? Ja, ja, ja, ja, uh, ja. Dus in dat opzicht ja. mag dat geen verrassing zijn. Maar we hebben nog een paar namen meer. En uh, ja, die hou ik nog eventjes, uh, eventjes voor. Ja, begrijpelijk ja. als dat een, uh, een ander moment wordt. Ja, Hoeveel mensen wil jij op die lijst zien? Want ik zie soms uh, uh, lijsten met vijftien man erop. Uh. Ja, ik vind dat heel knap. Maar ook heel irreëel. Uh, ik bedoel, dat heeft wat mij betreft weinig zin. Um, ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen zien op de lijst. Maar wel zoveel mogelijk goede mensen. En bij twijfel, en dat hebben, hebben we al met een hoop sollicitant ook helaas uh, ervaren. Ja, niet iedereen is geschikt om, om nee. in de po politiek te gaan. Nou, Zeker ja. niet in de gemeenteraadspolitiek. Ja. Dus als ik bij wijze van spreken... Uh, ik heb liever vier goede mensen dan tien mensen op de lijst waarvan er zeven twijfel hebben. Is, is het wel zo dat uh, al de mensen die op de lijst komen te staan ook bereid zijn om in de raad te gaan zitten? Ja, uiteraard. Anders komen ze niet op de lijst. Okay, nou, dat, is, oh, dat, dat, is, dat is enorm belangrijk, vind ik. Want uh, je, je komt niet op al. een lijst te staan om uh, voor Jan Je Dokus, om het maar zo te ja, zeggen. Nee, dus dat, dat schiet nee. niet op. Je moet, je moet ja. bevlogen zijn, ja. je moet willen en je moet iets voor zandvoort willen betekenen. Want dat, dat is waar wij ja. voor gaan in, uh, in ja. deze gemeente. Ja. ja. Ik zat nog te denken. Zou je ook bijvoorbeeld een lijstduwer kunnen? Of is dat niet een, de policy van de PPV, PVV? Want dat is nou, wel eens wat er Denk Wat je dan onder nou een lijstduwer? Ja, een, li ja, een lijstduwer, een heel, heel bekend ja. iemand die, ze, die, die Nou, hè, maar niet de raad in wil. Precies. Dus daar, ja, dat, dat strookt dan zit, eigenlijk al in. niet met ja. mijn vorige ja, antwoord. Het gebeurt zeker. Dat zie je landelijk heel veel. Hè. Ja. Dat opeens uh, Pechtold op plek 23 staat voor de gemeente <laughs> ja. Dok. Ja, ja, ik vind het prachtig, maar uh, het, ja, wat mij betreft niet aan de orde. Ja. Okay. Mensen die op de lijst staan, die moeten bereid zijn om uh, in de raad te gaan zitten. En, Absoluut. Uh, Hebben jullie een verwachting? Ja, nou ja, je hebt altijd natuurlijk wel verwachting. En verwachting dat komt voort uit, uh, zeg ik altijd maar, uit het uh, verleden behaalde resultaten. En die zien er goed uit. In het de, in de afgelopen jaar, als ik kijk naar de laatste uh, Tweede Kamerverkiezingen, scoren we zo'n 23% in Zandvoort. Nou ja, dat is natuurlijk uh, enorm. Maar net in jullie uh, stukje, wat ik hier nog even aan de bar zat te wachten, hè, wordt er ook gesproken over het feit dat er elf partijen uh, natuurlijk deelnemen aan, aan deze gemeente. Als iedereen meedoet, uh, mee uh, uh, nee, nee, nou, ja. Het zullen misschien tien of, die of die die negen op, worden. Ja. Ja. Ja, maar dat is best veel. Maar dat is natuurlijk aanzienlijk. En als er 17 zetels te verdelen zijn. Ja, nou ja, dan kun je wel een hoop verwachten. Maar uh, weet je, wij gaan voor het maximale. De mensen kennen ons. Uh, de mensen weten waar we voor staan. En uh, die lijn willen wij echt doortrekken naar Zandvoort. Want uh, blijkbaar is daar uh, enorme behoefte aan. Anders uh, kom ja. je nooit tot zoveel stemmen. Nou... Um is bekend hoe dat tot stand gekomen is. Hè? Meneer Wilders heeft gekeken over twee verkiezingen waar er een soort solide basis voor de PVV is. Daar is Zandvoort er één van. Dus zou je ook kunnen verwachten dat je met een aantal zetels erin gaat. Ja. Nog even terug naar die tien partijen. Vind je, vind je dat te groot, die versnippering? Ja, ja vind ik veel te groot. Ja? Ja. Anders kan je uh, uiteindelijk toch drie groepen die iets gaan verzinnen. Nou, laten we het hopen. Want daarmee kun je ook het meest daadkracht creëren. Ja. Ik bedoel, hoe meer uh, versnippering, hoe lastiger ja. het is om uh, uh, ja, in discussies uh, bepaalde kanten op te krijgen. gaan. Ja. En daar is de burger van Zandvoort niet mee gediend. Dat zien we nu in deze laatste raadsperiode. Uh, ik bedoel, uh, ja, nou, ik mag gewoon bij de naam noemen. OPZ die scoort, er komen met vijf uh, zetels in de raad. Dat is natuurlijk fantastisch. En aan het eind van het liedje zitten er nog twee. Zijn er twee versnipperd, uh, twee wethouders zijn Weggestuurd. Ja, dat is wat mij betreft niet de bedoeling. Nee. En doodzonde. Nee, maar ja, dat uh, is, is afgelopen raadsperiode gebeurd. En toevallig gaan we daar over nog over praten. Met jou en met de sociaal verantwoord. Ja. ja. Uh, nou, de, de, de versnippering heeft over uh, We hebben het net over de, de raadsperiode en de laatste paar uh, mutaties binnen de OPZ uh, gehad. Mm -hmm. Als je nou zo luistert naar de afgelopen... Uh, ...raadsvergaderingen en commissievergaderingen. Wat vind je daar nou van? Ja, wat bedoel je precies Ben? Wat vind ik daarvan? Ja. Volg je het ook? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, ja, tuurlijk. Wat, wat ik, Voor zover wat ik, wat ik kan uh, uh, volg ja, ja, ja. ik het. Je ja. hebt net het woord discussie gebruikt. Ja. En uh, zie jij discussie in die raad? Nou, nee. Ik zie meer uh, geschreeuw en uh, individuen die praten. Maar ja, ik, ik zie weinig inhoudelijke discussie. En wat ook weinig tot resultaat leidt. En um, ik, ik zie omgangsvormen ja, waarvan ik zeg, nou, lijkt me niet echt wenselijk. Maar dat zeg ik niet alleen. Als je het laatste bestuurskrachtonderzoek leest, ja, dan is dat ook duidelijk wat daar naar boven komt natuurlijk. Hè. Daar scoor je een 2 op een schaal van 5. Uh, wat mij betreft heeft dat een grondslag gelegen aan het feit dat we nu een ambtelijke samenwerking hebben met Haarlem. Ja, ik ben daar niet erg blij mee. Wat vind je daarvan, van die, uh, van die samenwerking? Dat vind ik helemaal niks. niks? Wij zijn Zandvoort. Je zou eigenlijk een, uh, uh, nou ja, De evaluatie moet dan nog komen over een, uh, over een tijd. Het ja. zal weer een hele verhuizing worden als iedereen terug moet. Volgens valt wel mee hoor, het is nu ook volgens mij in twee weken gebeurd. En een ja? ambtelijke verhuizing is niet zo dramatisch. Nee. Nee? Is ook zo weer terug. Maar goed, okay, dat ja. moeten we allemaal maar zien Je in de toekomst. Je weet het nooit hè? <lacht> <Nee>. <lacht> nou ja, er is nog een partij die uh, uh, roept dat zandvoorts Zand moet blijven. Mm -hmm. Dus ja. we gaan dat zien na uh, de beslissie. Mooi, hoe meer partijen dat noemen, hoe beter lijkt me. Nou, dat is zeer <laughs> ja, dus, ja, toch? Nou, ik hoop dat jij de discussie op gang kan brengen in die, in die raadzaal. Want, ik zeg nooit, uh, nooit, nooit, hè? Eerlijk gezegd mis ik hem ook. Margot, ontzettend bedankt voor de uitleg. We gaan jou Heel graag uh, in januari geven uh, ons een seintje als de lijst en het programma ja. compleet is. Dat doe ik zeker. Dan uh, kunnen we uitgebreid tien minuten even praten over ja. uh, hoe, wat en waarom. Nou, dat is ook wat ik jullie beloofd heb. We, hè, we werken hier voor Zandvoort. Dus Zandvoort heeft wat de PVV betreft ook altijd de nieuwste primeur. De tweede, ja, 16, hè? 16 januari. Ja, zo ongeveer zal het, kom, het zijn. Zodra ja, ja. dat bekend dat wel, ja. is, laat ik het jullie weten, want dat vind ik belangrijk. Want op die manier worden de, de mensen ook goed ingelicht. Ja. oké. Okay, uh, uh, nog één kleine ja, klein ding, als het mag. Uh, als er nog mensen geïnteresseerd mochten zijn in raadswerk, dan uh, we hebben we het liefst natuurlijk zoveel mogelijk vet uh, op de botten. Uh, dan kunnen ze altijd een e-mail sturen naar mijn uh, Provinciale Staten e-mailadres. Dat is dnm.noord-holland.nl dus dat, okay. zou, uh, dat zou fijn ja, zijn. www.deenem.noord-holland.nl Waarvan wel. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Dankjewel, Michael. Het was weer uh, een soort politiek hoekje, hè? Ja, eventjes zo zijn we doorheen. Nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Nou ja, orde van de dag. Tegenover ons zit Volker Bloemen. Welkom. Goedemorgen. En goedemorgen. Hallo. Um, wij gaan praten over de zelfstandigheid van het Zandsvoors Museum. Daar is een stichting voor opgericht. En daar ben jij voorzitter van, als ik het goed begrijp. Allemaal goed. Allemaal goed? Ja. Uh, waarom verzelfstandiging van het museum? Want er wordt natuurlijk al een aantal jaren over gesproken en gedaan. Uh, ja. nou, de aanleiding is dat uh, denk ik, de gemeenteraad het museum niet als een kerntaak zag. En eigenlijk wilde dat het, uh, het museum weg zou gaan. Gesloten zou worden. Vertwijl het gebouw verkopen. En uh, ja. nou, zeg maar in die discussie toen die speelde. Toen is, is heel iedereen gestapt. En die heeft uh, nou, zeg maar zich het lazer is gewerkt. Ja. En uh, nou, dat museum dat draait als een uh, tierenlier. En uh, nou, ik denk dat mede daarom ook uh, nou, de politiek bestuurlijk stand wat men gedacht heeft. Nou we vinden het toch zonde als het gesloten zou worden. Gaat nu zo goed. Maar we, laten we het uh, kijken of we het, of het kunnen laten, op een andere manier kunnen laten draaien. In een verzelfstandigde vorm. Middels een stichting. De stichting is uh, toch wat flexibeler. Uh, in staat om uh, externe financiële bronnen aan te trekken. En uh, nou, zo is het gaan, gaan lopen. Nou, ze zijn de afgelopen half jaar zijn we er heel erg druk bezig geweest met uh, de hele zaak te ontvlechten. Uh -huh. Dus uh, van het museum uh, naar de stichting en niet meer onder de parapluie van, uh, van de gemeente. Nou, het is wel bekend dat jij bij de gemeente gewerkt hebt. Dus uh, in die tijd zal je misschien ook wel zo links en rechts wat, uh, wat meegekregen hebben. Uh, nou eigenlijk niet, want ik zat op een heel ander terrein, We was ik werkzaam en uh, naar mijn interesse ging er wel naar uit. En, dus uh, ik hoorde daar natuurlijk wel het een en ander over, maar ik heb me daar eigenlijk nooit zo mee bemoeid. Maar nou, toen die discussie ging spelen binnen het bestuurlijk standwoord, toen merkte ik al snel dat er mensen waren die gedacht hebben: van nou die bloemen. Die, uh, die, ik dat, niks te doen. Die die laten, we, laten we die eens polsen. Dus, uh, eigenlijk, dus uh, zeg maar, uh, ik ben nu anderhalf jaar of zo weg. En uh, zeg maar, zo'n jaar of twee geleden is dat uh, informeel eens gevraagd: van of ik in het bestuur zou willen gaan zitten, et cetera. Ja. Nou, dat heb ik dan ook jaar tegen gezegd. Dat ja, is Terugkijkt, en dat wil ik toch even voor, uh, voor de historie opbouwen. Dan zie je het Zandvoort Museum eigenlijk als een soort Zandvoorts cultureel erfgoed. Hè, waarover van die kamertjes waar uh, het Zandvoortse werd uitgebeeld. Dat is teruggebracht tot een kamertje van twee, 2,5. En, en nu, uh, in die jaren, is het een, een, een, een echt museum geworden. Uh, je ziet uh, uh, van be bekende en minder bekende kunstenaars. hier. Uh, ...een, een, werk. een, een ja. werk hangen voor een bepaalde periode. De strippers hebben we nu gezien, de zandvoeters hangen er nu. Um, is dat een hele grote vooruitgang van kamertjes naar museum? Ik vind het een vooruitgang. Uh, ik vind het uh, veel dynamischer geworden. En dat is ook een beetje wel een risico. Want als je ziet uh, de hoeveelheid tentoonstellingen die er nu jaarlijks georganiseerd worden... Met, uh, met een beperkte menskracht, dan uh, denk ik van, uh, is dat niet, uh, niet te veel? Uh, aan de andere kant moet je ook voorkomen dat je zeg maar, Zandvoort uit het oog gaat verliezen. Dat je uh, te veel de nadruk gaat leggen op onderwerpen die geen relatie hebben met Zandvoort. Het bestuur heeft ook zijn voornemens ten aanzien van de inhoud van tentoonstellingen en de hoeveelheid exposities en zo al. Geformuleerd in een beleidsplan, uh, wat uh, al klaar is, wat door het bestuur al is vastgesteld. En, uh, ja, we gaan met de uh, jullie uh, maar ook met de vrijwilligers kijken: van uh, ja, hoe gaan we daar nou vorm aan geven? En hoe kunnen we ook wat nadrukkelijker uh, Zandvoort uh, uh, weer in beeld gaan brengen? Ja. Nou, daar heeft Hilly dan ook ondersteuning bij nodig. Want dat kan ze niet alleen. Dus nee, uit het bestuur zal ze daarbij geholpen worden. Nee, als uh, gezegd, Hilly heeft daar heel veel werk en, en, en tijd in zitten. In een soort duo-baan is dat gegroeid vanuit de gemeente. Ze is gemeenteambtenaar. Ja. Daarbij is ze door de gemeente ze, aangesteld. Ze blijft als, ook ambtenaar. Ja, mm -hmm. Maar Ze is aangesteld door de gemeente als directrice. Ja, beheerder. Beheerder. Ja. Uh, blijft dat zo? Want ja. Hilly blijft natuurlijk ambtenaar. Hilly wordt voor een X aantal uren, zeg ik geloof 16 of 18 uur, gedetacheerd bij de stichting. Als beheerder van de... Als beheerder van de stichting. En de stichtingsbestuur heeft gezegd, nou, Hilly moet daarin ondersteund worden. Dus uh, Jan Teotten, die, uh, blijft Otten, die is nu ook werkzaam nog bij het museum. En die blijft ook uh, alleen onder dan de paraplu van de stichting. Om Hilly daarin uh, allerlei uh, zaken te ondersteunen. En het bestuur zich, zal zich nadrukkelijker meer gaan bemoeien met... Uh, met ondersteuning van jullie op verschillende vormen. Dus met de tentoonstellingen? Ook? Nou, niet zozeer niet met de tentoonstellingen... maar je kan je voorstellen... een van de belangrijke dingen die, die, die wij graag willen... is intensivering van de contacten met andere musea hier in de ja. regio. Uh, kijken of we gelden kunnen aantrekken via andere vormen. Uh, uh, toch een, een wat andere invulling geven misschien aan exposities... En nou, dat kan je niet uh, heel, uh, alleen aan Hilly overlaten. Die heeft daar dan uh, ondersteuning voor nodig. Dat gaan we op een bepaalde manier vormgeven en hoe en wat. Dat, ja, dat, dat gaan en, we en, zien. En is het museum uh, uitbreiding? Zou daar uitbreiding voor nodig moeten zijn in de toekomst? Moet je eerlijk zeggen. het allereerste wat we besproken hebben was uitbreiding. <laughs> maar goed, uh, ja, er zijn een aantal mensen die, uh, die binnen het bestuur die zeggen van ja, dat moet sowieso gaan gebeuren. En uh, ik zag ook uh, in een van de overeenkomsten dat de wethouder tonen ook een groot stuk uh, ruimte langs het museum al gezegd heeft, nou dat mogen jullie ook gebruiken als het nodig mocht zijn. Ja, we moeten gaan kijken, dat zijn allemaal van die zaken, die, die doen we niet in 2018. Nee, nee. En, uh, maar dat zijn wel aspecten die ook in het beleidsplan staan, van uh, kunnen we dat en hoe kunnen we dat? Ja, ja dus je kan wel roepen, ik wil uitbreiden, maar dan moet je inderdaad ook inhoud hebben aan die, uh, oh, aan die uitbreiding. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Dat kan je niet van vandaag of morgen nee. zo even verzinnen. Nee, nou, dat zijn we ook niet van plan. Nou, daar moet over nagedacht worden. Um, het erg goed erfgoed, erfgoed er blijft bestaan. ja. Wat bedoel jij daar Nou, bijvoorbeeld dat ik kan zien dat een Zandvoortse... Uh, het is nu een school. Uh, het water- en vuurwinkeltje. Oké. Okay, daar, ja. dat is het... Het, het, het beeld van Zandvoort. Iemand komt in het museum en ziet ook dat Zandvoort zo geleefd heeft. Ja. Dat blijft. Dus, dat blijft. We hebben, het er niet over gehad, we hebben het er niet over gehad dat het weg zou moeten. Nee, nee. En ik heb zelf uh, het idee van je zou het kunnen uitbreiden. Ik, ik weet niet... Uh, Arie Koper van het genootschap, bekend? Ja. Ja. ja. Nou, Arie Koper heeft een, een Arie Koper museum. Een ja, uh, ja, ja, ja. Arie Koper museum? Ja. Ja. Thuis. Nou, thuis. Ja, ja, ja. En uh, Kijk, je zou kunnen denken van, uh, dat, je, dat je in het museum gewoon een mooie vitrinekast maakt. Uh, en daar gaat Arie uh, elke drie maanden uh, spullen in uh, neerzetten. En dat is allemaal specifiek gericht op standvoort. Uh, dat zijn van die ideeën, ja, daar moeten we handen en voeten aan gaan geven. Ja. Zijn er uh, al pl plannen voor uh, expositie voor volgend jaar? Of moet ik dat aan jullie vragen? Nee, daar moet ik Hilly voor vragen. Daar moet je Hilly voor ja, ja, ja, ja. vragen. Maar ik, was er, wij, ik had gisteravond nog een gesprek met Hilly, uh, met, met externe. En uh, nou, er ging al van alles en nog wel over tafel. <lacht> dus, uh, <lacht> <lacht> maar Hilly weet, het, Hilly weet het helemaal uit de al, ze, op, Er zijn nog een aantal zaken met een vraagteken, heb ik begrepen. Maar nou goed, er is al heel veel uh, uh, staat er op de planning. Ja, en het museumpodium nog even. Blijft dat overstaan of Nou, komt het gaat dat gaat op een in andere het manier. Handen, ja. uh, uh, ik heb van Noortje begrepen dat ze uh, afstap van, de, van uh, hoe ze het tot nu toe gedaan heeft. Dat is ook al meerdere keren op een andere manier ingevuld. Mm -hmm. Maar dat ze, uh, zeg maar, de mensen die nu, is nu bijvoorbeeld die tentoonstelling over Zandvoortse goederen en spullen, uh, dat die uh, op een gegeven moment een middag. Iets gaan doen in het museum. Oké. Okay. Dus ik bewijs er van spreken. Ik weet niet wat ze precies daar gaan doen, maar dan nou zou je kunnen denken dat Hans van Pelt daar gaat schilderen of Marco uh, Themessen ja. gaat het een en ander doen of Gans Gansen komt wat vertellen over de sieraden die uit... De, mm -hmm. van zijn vader komen of uh, nou, ja, ja. noem het maar op. Oké. Ja, ja. Okay. ja dat, het museum blijft dus levendig. Dat ja. was nou, jouw dat, wens ook. dat was mijn wens. <laughs> ja. Ja. Ja. Misschien nog met, met muziek erbij. Ja, nou, dat kan de, ook. ook. door wat te drinken. Want het, ik denk dat het een hele gezellig. leuke zondagmiddag ja, van waren. Heel gezellig. Gezellig, ja, gezellig. En voor, voor zelfstandiging van het museum betekent het ook financieel zelfstandig? Uh, nou, het is zo dat we hebben een meerjarenbegroting en dat is vooral gebaseerd op subsidie van de gemeente Zandvoort. Dus uh, om, om erbij 125.000 euro per jaar de komende vier jaar, maar wel met de intentie dat dat afgebouwd gaat worden, niet dat het nul hoeft te worden of zo. dat, dat is een onmogelijkheid, maar wel uh, dat, er, dat er zeg maar een, een verschuiving komt in de financiering, dat er meer van externe bronnen komt en minder van de gemeente, dat is toch wel een van de nadrukkelijke wensen van het gemeentebestuur. Waar ben je nou eigenlijk het meeste geld aan kwijt met een museum, zeg maar? Dat, het, dat zou ik wel eens willen weten. Jullie? <laughs> nee hoor, maar je, hebt, je, hebt je personeelskosten zijn ja, ja. Uh, uh, relatief hoog. Je uh, gebouwen... Uh, het onderhouden, binnen, uh, het onderhouden Je, zo, je ja, tentoonstellingen. Er ja. zijn geloof ik zeven tentoonstellingen per jaar. Als je dan ziet wat een werk dit is. want ja. dan wordt, Eigenlijk wordt de hele binnenkant weer nieuw geschilderd. Ja, ja, ja. Ja. Alle gaten moeten weer <laughs> dichtgemaakt worden. Uh, ja, ik zie uh, de vele vrijwilligers ook heel ja. veel werk verrichten ja. bij, uh, bij het wisselen van een uh, tentoonstelling. En er wordt met hout gesjouwd, er wordt uh, ja. geverfd. En dat zijn natuurlijk geen, geen kleine kosten als je het zo ja. een keer per jaar moet doen. Ja, dat... Dat is, het, dat is het. Nou, hier zijn we echt op, toch op zoek naar <laughs> externe, externe uh, financiers. Externe financiers voor één uh, expositie. Maar ook uh, mensen die uh, externe, die mee kunnen helpen om uh, tentoonstellingen vorm te geven. De, dat gesprek wat ik gisteravond uh, heb gehad samen met Hilly, was ook de externe, mm -hmm. om daar eens over te praten: van uh, nou, hoe zou dat kunnen? Hoe zou zus kunnen? Uh, heb je een idee wat het gaat kosten? Weet je, dus, dus mm -hmm. nou, daar zijn we toch al een beetje mee bezig. Ja. Maar goed, dat is een tak van sport. Daar is hele bedrijf in. En wij zijn daar meer ondersteunend in. Hoe groot is het bestuur? Zeven man. Naar, zes man en een vrouw. En wie zit er dan in? Peter van Delft. Bob Groesé. John... Uh, nou in ieder geval... Er zijn, maar je Scherp, zit hij nog ook in? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, er zijn in ieder geval zijn zeg maar, uh, twee mensen die hebben een uh, museale achtergrond. Sean heeft ook een beetje een museale achtergrond. Peter van Delft is financieel is die goed. Uh, René de Vreugd, uh, artiest, ja, artiest, ja. ongeleid projectiel Eistenar, op artistiek ja. gebied. <laughs> nou, dat is hartstikke goed, want die komt ja. met ideeën, daar, sta, daar zou je zelf nooit op gekomen zijn. <laughs> Nou, het is een. een uh, Marijn Nederveen, die is uh, vanuit een hulporganisatie uh, werkt ze. Uh, dus dit, dit is, Het is een heel breed. Diverse, heel uh, goed, divers ja, publiek. Ja. Wat, nou, dat, dat moet ook nog een beetje aan elkaar gaan wennen, <laughs> denk ik. <laughs> er zijn een aantal mensen die komen, zoals René, nou, die hebben het gewoon, uh, zeg maar, het leven in eigen hand altijd genomen. En er zijn mensen die hebben gewerkt bij, de, bij gemeenten of. Uh, en er zijn mensen die, zoals uh, John, uh, die is ook uh, uh, zelfstandigen. Dus het is heel divers. Het zijn uh, verschillende uh, richtingen waarin je mensen gewerkt hebt. Hè? Ja. Dus ik kijk allerlei verschillende uh, ja, maar dat is leuk. Bl blikken op tafel. Ja, ja. ja zeker. Jij ja, gaat dat een beetje stroomlijnen. <laughs> nou, daar zijn we al ruim een half jaar mee bezig. <laughs> ik moet je eerlijk zeggen, we zijn al vanaf juni uh, regelmatig vergaderen. Uh, regelmatig, regelmatig. Ja. Ja. Dus de, de, de aanzet naar de toekomst. Ik ga zelfstandig. Die is al een half jaar bezig. Ja, want je moet niet vergeten: ik geloof dat er zes of zeven overeenkomsten met de gemeente getekend zijn. Dus de collectie die is eigendom van de gemeente, blijft eigendom van de gemeente. Maar wij gaan hem gebruiken, dus heb je een beheersovereenkomst. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Ja, en dat blijft uh -huh, dat ook. Uh -huh, uh -huh. Ja, dan moet je ook een huurovereenkomst maken. En welke voorwaarden in al die overeenkomsten gezet worden. Uh -huh. ja, dan moet je toch even goed kijken of je daar in kan, in kan vinden. Ja. Over collectie ja. gesproken. Staat er veel in de kelder? Uh, we, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Dat we op een vrijdagmiddag met Jan Kool Hebben we een rondje gemaakt. Over de, door de zolder van het gemeentehuis. In het archief van de gemeente. En we hebben een rondleiding gehad in het, gebouw, in het museum zelf. En er staat ontzettend veel. Ja. Nou, er is heel veel. Nou, gelukkig is alles uh, uh, gefotografeerd, beschreven. Bijna alles is gefotografeerd en beschreven. Dus die, die collectie en de, de samenstelling, dat is bekend wat er, wat er onder valt. Veel dus. Ja, heel veel. En wat gebeurt daarmee? Wordt dan het gefeild? Nee, dat is zo, aan de gemeente. Blijft... Nee, dat wordt, dat, dat, dat, wij hebben een, een, een, het ja. in beheer zeg maar. de komende, mm -hmm. de komende periode als bestuur. En uh, ja, wij kunnen dat gebruiken voor het inrichten van tentoonstellingen of ook andere, andere zaken. Die kunnen we ermee gaan doen. Ja. Nou, de collectie blijft van de gemeente, dus die, uh... die, die, die gaan daarover. Nou, dat, dat is niet is zo mee... heel snel zullen beslissen. Maar... Nee. Nou ja, de gemeente, als de gemeente besluit om het raadhuis af te stoten. Waar moet je dan met je spullen naartoe? Ja. Dat was ja. een van de eerste punten ja. waar ja. we het als bestuur ja. over ja. hadden. Ja. Nou ja, de gemeente zal daar een oplossing bijvoorbeeld voor moeten vinden. Ja, ja. Want het is hun, hun collectie. Het is ja. hun collectie. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dan breken we het niet helemaal af. Ik heb geen idee wat ze nou willen met het gemeentehuis. Nou, ik ook niet. Uh, ik kan me heb... nog herinneren, vlak voordat ik daar wegging bij de gemeente, dat ik zei van uh, ik wil wel uh, uh, stoppen met werken. Ik wil wel een plan maken voor, uh, voor het gemeentehuis. Voor het, nou, verhaald, ja. Ja, ja, ja. Nou, voor het hele raadhuis. Ja, ja. Nou, toen zeiden ze, nou, dat lijkt ons geen goed idee. Ja, ja, maar <laughs> we zoeken nog een voorzitter voor de stichting. Dus <laughs> Doe je het en weg ben je. Ja. Uh, nou ja, dat, uh, dat... Is het is natuurlijk wel een, een, een, nou ja, een probleem gaat het nog niet worden, want het gaat wel even duren voordat we uh, zover zijn op afstootgebied, denk ik. Ja, vier jaar tenminste. Ja, mm -hmm. want ik hoor allerlei plannen over, uh, misschien wordt het wel een ZZP-honk, uh, een bedrijvenruilvereniging, noem het oh, allemaal ja. maar op. Ja. Ja. Voorlopig is jullie uh, de collectie veiliggesteld, dat is de collectie van de gemeente. Ja. Uh, jij blijft voorzitter voorlopig. Dat was ik wel ja, voor ja. De, ja, Ik wilde wil, naartoe. Je stelt jezelf voor een termijn uh, beschikbaar. Na nou, voorlopig onbeperkt oh, Oké, okay. dus ja. ik We hebben niet zo van uh, nou jongens, uh, twee jaar dan de moet en dan uh, staat <laughs> ja, het. Iemand... Bij veel verleden is dat namelijk wel zo. Uh, oh ja, nee, maar we hebben natuurlijk een relatie. Je kan, het is niet zo dat je voor je leven benoemd wordt. Dus we nee. hebben wel, we moeten, dat dat hebben we nog niet, maar we hebben, we, we hebben dus een, een, een periode dat je daar zit en dan we hebben een rooster van aftreden, ja. et cetera. Ja, dat, ja, dat, okay. dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Ja. Dus eeuw, niemand zit daar zijn rest van zijn leven als bestuurder. <laughs> Stoffig mannetje zit er. Dan vallen iedereen valt op een gegeven met om. Nou ja, het is in uh, en dat is niet onbeleefd bedoeld, maar in de kunstenaarswereld uh, daar gebeurt er wel eens wat en het zijn uh, uh, redelijk uh, snelle, jongens, he, wiltje, snelle jongens, snelle jongens die doordrijven. Dus daar kan wel eens wat uitkomen. Afloopperiode is er ook wel eens een keer wat uitgekomen. Maar goed, onder de nieuwe zelfstandige uh, stichting. Hoe heet de stichting? Stichting Museum. Zandvoort. museum, Zandvoort. museum Zandvoort. Lekker of, of Stichting Zandvoort Museum. Ja. Ja. Hetzelfde naam. Ja. Als men wat wil weten kan men dan uh, informatie bij het museum. Bij Hilly. Uh, bij Hilly. Mm -hmm. Of bij mij. Ja. Of bij de andere bestuursleider. Oké. Okay. Nou, we weten voorlopig weer genoeg. Okay. Uh, we gaan dan met Hilly in discussie over... Uh, Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. <laughs> ja, heel goed. het ontzettend bedankt. Dank je wel. En tot ziens. Yep.